Een Nederlandse peuter is bij een ongeluk op een Duitse snelweg met kinderstoeltje en al uit de auto geslingerd. Het jongetje van 18 maanden kwam zonder kleerscheuren vanaf, zo meldt de Duitse politie. De vader van de peuter was in Zuid-Duitsland de macht over het stuur verloren. De wagen zigzagde over de weg, ramde een wild hek en sloeg in het staggewas over de kop. Het stoeltje met erin het jongetje werd daarbij uit de auto geslingerd, maar het jongetje bleef ongedirt. Zijn moeder en twee broertjes van 6 en 9 raakten zwaar gewond. De vader kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. Bij een brand in een verzorgingshuis in Rotterdam zijn vanmiddag 100 bewoners geëvacueerd. Vier van hen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Ook een kinderdagverblijf werd ontruimd. Kinderen bleven ongedeerd. De brand in het verzorgingshuis Humanitas aan de Bergweg brak uit in een woning op de tweede verdieping. Er kwam al snel veel rook vrij. 100 bewoners werden opgevangen in de hal en in bussen die voor de deur waren geparkeerd. Zes woningen zijn zo beschadigd dat de bewoners vanavond niet meer terug kunnen. In Amsterdam-West is een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij is met een trauma-helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er meerdere keren geschoten, vermoedelijk in een portiek. Agenten hielden korte tijd later een verdachte aan. De politie weet nog niet wat de achtergrond van de schietpartij is. De omgeving van de Geuzenkade is voor onderzoek afgezet. Het weer... Alleen in het oosten nog kans op een bui, in de rest van het land droog. Vannacht opklaringen, morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt 17 graden op de wadden, tot 22 graden in het zuiden van het land. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Golden ZFM. Never mind stars in the sky Never mind the wind and the why. Got a feeling higher than high